om 9 uur Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Regen en onweer veroorzaken flink wat overlast in het oosten. Ondergelopen wegen, kelders en weilanden in de oostelijke delen van Gelderland, Limburg, Overijssel en Drenthe. De afgelopen uren ging het op sommige plaatsen flink tekeer, vertelt mijn collega van het weer Willemijn Hubert. Zoals bijvoorbeeld in Delen leverde dat bijna de hele maandsom op. Zat het dicht tegen de 70 mm aan. andere punt daar, dat is Hoogeveen. ook daar viel heel veel neerslag. De regen trekt nu alweer langzaam weg. In Gelderland kan het nog een uurtje onrustig zijn met hagel en bliksem. Een van de grootste havens in China ligt helemaal stil door een corona-uitbraak. De haven is een belangrijke stop voor schepen die naar Europa en Amerika varen. Inmiddels liggen er al zo'n 40 schepen voor de haven te wachten. Dikke kans dat daardoor bestelde pakketjes die uit China komen langer op zich laten wachten. In de Spaanse hoofdstad Madrid staat een groot hotel van onder tot boven in brand. Het gebouw staat vlakbij de snelweg die voor de zekerheid is afgesloten omdat er brandende brokstukken op de weg terecht zijn gekomen. Of er nog mensen in het hotel zijn, is niet helemaal duidelijk. Staat Nederland in de finale van het EK? Het duurt nog een paar weken voor we daar een antwoord op hebben. Maar bij Jong Oranje weten we dat vanavond al. Die beginnen nu aan de halve finale van het EK onder 21 tegen Duitsland. Na de verrassende winst in de kwartfinale van Frankrijk heeft Oranje nu alle kansen. Denkt commentator Armand Afzaroglu. Want ja, Jong Oranje zit in een enorme goede flow, zoals je dat in voetbalterm moet zeggen. Het was een prachtig resultaat tegen Jong Frankrijk. Dat algemeen werd beschouwd als de titelfavoriet. Nou, die is uitgegaan. Nu tegen de Duitsers. Dat is niet veel makkelijker dan de Fransen, zeker niet. Het zal weer lastig worden, maar ik denk wel heel spannend. En mocht de Jong Oranje vanavond winnen, dan spelen ze in de finale tegen Portugal. Het weer nog, best benauwd is het. Regen en onweer trekken over het oosten van het land langzaam weg de komende uren. Morgen zijn de buien in het zuiden en oosten. Dan wordt het 23 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Dit is alweer het begin van uur nummer drie van deze alternative FM. Ja. Uh, van uh, twee naar drie uur. Ergens uh, in april uh, hebben we die, uh, die derde uh, erbij gekregen. Ja, zoiets. Dus, uh, en wat het uh, grappige is, even ervoor nog, label epok Hadden we daarvoor uh, in het, uh, in het uh, afsluitende gedeelte van het tweede uur. En die band die komt uit Den Helder. En deze die komt ook uit de, de provincie Noor, Noord-Holland. Maar dan wel uit de hoofd, hoofdstad. Dus. Haarlem of dan Amsterdam? Nee, de, de hoofdstad. Ja, maar Haarlem is de, de provinciale hoofdstad. Van... hoofdstad. Ja, ja, dat is Haarlem. Ja, dat is Haarlem. Ja, dat is Haarlem. Maar, ja, ik, uh... even, ik ben niet zo snel <laughs> vandaag. Hè. Ik ben gewoon over alles ah, ja, ja. Nee, goed, dat maakt niet uit. En het is denk ik ook een beetje... Vakantie, dus zon, ja. niks doen, ja. slapen. Kan jij tegen zon of niet? ja. Ja? Heerlijk. Ik ja. heb het zo gemist. Ik hoorde het trouwens het, het, het nieuws: um, uh, flink wat regen en uh, noem maar op. Uh, op een gedeelte waar jij naartoe gaat. Ja, ja. lekker veel regen in Limburg. Gaat het hele weekend naar Limburg toe met mijn ouders. Elk woordje. <laughs> Uh, heb je uh, roei, spanen en rubberbootje en uh, bakjes? Ja, maar wel mijn dijhoge uh, regelaars. Ja. Oké, okay, ja, nee, nee. Het is, uh, dat lijkt mij zo. Ik ga van... gewoon op mijn slippers, jeel. Het wordt wel 26, nou, 27 heb, uh, graden. Uh, ja, slippers. Uh, ik heb van de week, Vorige week uh, kregen we een bericht van collega Stuy. Die zat ergens op een camping. En toen kwam er nog uh, aardig wat nattigheid naar beneden. Maar als je dan op een camping zit en je moet met je slippers aan naar het toilet... Dat dan ga je door de, de nattigheid. Daar Dat word je ook niet vrouwelijk van. Maar, zegt hij, het hoort erbij. Dus, uh, ja. Dat is waar. Als je gaat kamperen, hoe zit het met jou? Timmer, want uh, gaat het uh, om kamperen of uh, gewoon uh, nee, joh, met een nee. dak boven je hoofd? Uh? Nee, kamperen dat die tijd hier heb ik gehad. Ja? <laughs> <laughs> ik weet niet wat het. Ja, uh, kan het nog zijn. Even over, uh, over het afgelopen uur. Uh, vond je het uh, leuk? Ja, hartstikke ja. leuk joh. Ja, ja er is echt spelen. En ja. uh, nog een opname ook. Ja, ik heb het niet gezien natuurlijk. Maar, nee. Nee. Maar goed, even nog over, uh, over de optredens. Want we hadden het even tijdens uh, een van bij dit nummer onder andere over het optreden in 2020. Ja. Maar jij zegt, het viel mij eigenlijk nog wel mee. Ja, nou, alles bij elkaar heb ik toch best aardig wat gespeeld. Want ik had begin van het jaar, voor de, de crisis rond, of uitbrak, had ik nog een paar optredens. Mm. Uh, nou, toen een tijdje niet natuurlijk. En in de zomer heb ik vrij veel gespeeld. Meestal buiten, dat, ja. dat kon natuurlijk prima het eind van het jaar heb ik ook nog wel wat dingen gedaan. Uh, vaak online. Dus, uh, ah, oké, okay. ja, dat is online. Maar het ging mij even ook om het uh, publiek. Voor het echt. Want dat blijft natuurlijk het, uh, het mooiste. Ja, zeker. Ja, um, ja want, want uh, je hebt natuurlijk nu uh, een aantal nummers laten horen. Ja. Eigenlijk ook al een beetje de toespeling uh, gedaan van... Komt er dan nog meer? Ja, dus. Want er komt nog wat, uh, wat uit, ja, er komt zeker wel wat aan. Uh, dus uh, ja, uh, hou mij in de gaten. Ja, kijk op ja. mijn website en <laughs> ja. Facebook. En, uh, ja. <laughs> nou, zie, uh, zit jij ook op Instagram eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. Nee, nee. nee. Uh, want nee. ik, ik probeerde het te, te vinden. Zit hij op Instagram? Nee. Nee. Dus, uh, zit hij daar ja, niet op? Uh, nee, ja. Ja. Ja, moet dat? Of? Nee, ik zeg dat niks moet. Maar, uh, maar dat vond ik, ja. uh, vond ik een beetje raar. Ik uh, denk, uh, ja... Ja, oké. Okay, ja, nou, maar ben je dan te veel met sociale media bezig en leidt dat af? Of, uh... Nee, dat niet hoor. Maar ik ben daar best wel intensief mee bezig. Met Facebook met name. Uh, want dat is gewoon echt wel handig. Want dan kan je toch echt wel meer fans werven. En je echt contact hebben met je fans. Hè. Dus dat, ja. uh, dat is handig. En YouTube doe ik. Dus zet ik regelmatig filmpjes op. En ik sta op Spotify. En ik heb een website. En ja, dat kost allemaal tijd. Dus uh, mm. op een gegeven moment is de tijd op. Ja. Ik zit jou aan te kijken of je misschien nog iets te vragen hebt, je hebt. Dus, Oh, nee. Ik zat na te denken over Instagram. Ja? Dat je, als je iets op Instagram zet, kan je het ook automatisch Klopt. Facebook plaatsen. Ja, Klopt, dat, dat ja. weet ik, ja. ja. ja. Dus dan uh, ja, dus scheelt dat wel tijd. Ja, ja. ja. Het is generatie Z, hè. Dus, ja. nee. Nee, dat is zover was ik inmiddels wel. Maar goed, uh, socials zijn uh, tegenwoordig best uh, belangrijk. Ja, tuurlijk. Maar het is ook, ik vind het ook leuk om te doen, hoor. Ja. Ja, maar het kost wel tijd, natuurlijk. Ja. Uh, is het uh, je professie? Of uh, is dat uh, de, de muziek? Ja, heb ik het over de muziek? Maar... Ja. ja? Nee, nee, ik zei ja. Ik bevestigde ja. jou. Ja. Goed, nee, goed. Maar... dat is het niet hoor. Nee. Dat is het niet. Nee. Nee. Het is uh, semi. Nee. Ja, klopt. Ik, ja. Uh, ja, dan had ik het vroeger moeten doen. En toen ja. heb ik het gewoon niet gedaan. Ja. En, uh, dus ik ben eigenlijk ben ik heel laat begonnen. Een jaar of tien geleden. En toen was ik ook al oud. Ja. Ja, ben ik oud? Toen ben ik eigenlijk pas serieus begonnen. Toen heb ik mijn eerste album uitgebracht, Book of Life. Mm -hmm. En uh, nou ja, daar zo, daarna ben ik doorgegaan. En toen ben ik met social media en alles, en alles uitge officieel uitgebracht ook. Hè. Dat had ik eerst ook nog niet eens. Mm -hmm. Eerst had ik alleen maar een fysieke CD. Heel leuk. Dus uh, ja, zo is het gegaan. En uh, nou ja, het is ontzettend leuk om te doen. Maar daarvan leven, dat is sowieso nog niet echt uh, voor de meeste mensen... Ja, het, is niet een haalbare iedereen, optie. Het, het is niet voor iedereen weggelegd. Nee, voor toch? mij uh, zeker niet. Maar dat, uh, dat geeft het niet. Nee, maar uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik zat het een beetje af uh, te vragen. Met, met alles zo en nog wat. Maar goed. Uh, maar uh, het, is, het, het is gewoon ja, leuk om te doen. En, uh, ja. ja. Ik, zeg, ik zeg altijd: het is een hele serieuze hobby. Hm? Okay. Dus ik doe het wel. Ik, ik probeer het gewoon zo professioneel mogelijk te doen. En dan. Uh, nou, Kijk, hoe ver ik kom. Ja. We gaan weer even een stuk uh, muziek uh, draaien. Dave Weaver, die had uh, vorige week uh, hadden we ook de primeur met, uh, met deze single. Is, uh, inmiddels dus een week uit. Good Man. En die hoor je dus hier bij Alternative Fam. Dit is een band die niet uit Haarlem komt. Nee, niet uit. Ja, dat is jammer, hè? Nee niet Het is een band uit Den Haag. Nou, die hebben ook best een illuster verleden als het gaat om muziek uit te brengen. Uh, want in de jaren zestig, er uh, waren dan ook een boorlogbad: uh, Shocking Blue. Q65, Golden Earring, Earth and Fire. Dus dat. Uh, nou, Earth and Fire niet helemaal. Die kwamen uit Voorburg. Want het zit er een beetje bij. Zit uh, in de buurt. Ja, uh, en dan uh, kom ik uh, bij jou weer uit, uh, Timber. Ja, want. Uh, als ik zeg Capelle is een uh, filiaal van Rotterdam, dan uh, beginnen al die aan... morgen mor oh! mij met boze brieven te bestoken ja. of wat dan ook. Maar het, uh, het zit onder de rook van Rotterdam eigenlijk. Ja, absoluut, ja. ja. ja wat, wat, wat grappig is, dat je hebt net over Voorburg... maar daar kom ik dus vandaan. Daar ben ik ja. geboren. Dus. Ja. Ik, uh, oh, dus, dus, ik kwam bij heel veel ja. goede bands vandaan, ja. hè? Ja. Uh, Heb jij ook die uh, set ook? T-Set? weet je nog? Uh. Ja. <laughs> Zo. <Ja. laughs> ja. uh, Sandy Coast. Ja. Ja, ja, ja Dit is even, even zijn ja. <laughs> Maar ik bent even, even de muzikale kennis even over Rotterdam. Is, ja. uh, is, is het uh, de muzikale klimaat in Capelle Rotterdam, schuine streven Rotterdam, uh, redelijk oké okay daar? Ja, Rotterdam en omstreek uh, zou ik zeggen. Ja, dat is wel oké. Er gebeurt wel heel veel, hoor, mm. volgens mij. Ja, ja. Dus ook, je hebt ook de popunie daar. Uh, ja, daar heb ik nog uh, voor goed. geschreven trouwens. Oké. Okay. Ja, ja, ja, is oh, uh, ook trouwens. Uh, ja. Ja. Jij ook? Ja, ja. Oh, dat is leuk. Dat doe ik dan nog steeds wel eens er wel toe. Af en ja, nee, dat is, dus ja, er gebeurt veel. En er is ook veel, uh, veel hip-hop en R&B en zo. En, uh, ja, hebt ook die muziek, hef, je heftige, hebt daar zitten. Code ja. Dus daar komt veel, veel vandaan. Ja. Nee. Ja. Dus dat is wel merkbaar. Ja. Ja, ja. Um, ja we zijn uh, bijna aan het eind uh, zo'n beetje ja. gekomen. Um, waar, we hadden het net over de socials, maar je hebt natuurlijk ook een hele mooie website. Ja, absoluut. Uh, Timber-music.nl Ja. Dus tussenliggend streepje, dus timber, streepje, koppel, Een koppelteken, ja. een koppelstreepje eigenlijk. Dus niet ja. zo'n underscore, nee, een nee precies. Ja. Goed timber ik, ja. en dan koppelstreepje. Ja, dus. en vandaar kan je naar al mijn andere socials... naar Spotify ja. en YouTube en Facebook. Ook leuk als je me op Facebook volgt. Ja. En uh, nou ja. Daar communiceer jij het meest met Facebook. Uh, uh, ja, met, met Facebook. Facebook ja, ja. Ja. En daar zet ik ook heel veel uh, dingen, dingen op die, die, die, uh, die, die vaak al aanslaan. Live uh, liedjes spelen of ja. uh, nieuw materiaal. Of, uh, is het Mooi ook video's. een beetje een proeftuintje van. Ik heb even iets uh, gemaakt. Wat vinden jullie van? Ja, ja, hoor, dat, ja? Uh, dat kan. Ja, dat ja. is uh, best leuk natuurlijk. Ja. Ja. Uh, en op de website staan meer de algemene dingen in. Uh, wat, je, wat, uh, wat je plannen Klopt, zijn. Klopt, dus. ja, uh. dat is algemene informatie natuurlijk. Ja. Uh, maar je, me, je kunt mijn muziek vandaaruit ook luisteren. Dus, uh, uh. Uh, ja. Ja. Neem Help. een kijkje. Ja, neem een kijkje. Timber, dus drie keer W, Timber. <laughs> koppel-music.nl Dat is, yes. uh, dat is uh, de stek waar je moet zijn. Ja. Ik dank je hartelijk. Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging Ik denk uh, en... dat, uh, dat Jip uh, zich wel bij mij aansluit. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, leuk om jullie uh, te ontmoeten ook in ja. levende lijf. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, en wellicht uh, dat we nog een keer uh, misschien nog uh, deze kant op uh, Wie zien komen. Wie dus uh, wat dat gaat... Uh, Sluiten we nooit uh, dingen uit? Oké. Okay. Nee. Dank je. Um, we gaan nog eventjes... Uh, een. Uh, ja, dan zou ik bijna mezelf uh, dichter uh, gaan uh, schuiven. Uh, nog even wat stevig materiaal uh, te tegenaan smijt. Ken jij Total Seclusion? Nee. Niet? Denk ik niet. Uh, ze komen wel hier uit uh, de buurt. Uit uh, Halem en omgeving heb ik begrepen. Dus, uh... Nou, misschien herken ik het. Ik weet het niet. Oh jee, ik wilde nog wat zeggen, maar laat maar. Nee. een voormalige collega Walter Sands. Die zat op een gegeven moment van... Ja, er zat uh, nog iets uh, elektro achtigs met, uh, met een dame erdoor. Uh, uh, dan moet ik even na nadenken wat, dat, uh, wat het uh, geweest is. Uh... Goeie vraag. Dat is een goede vraag. Nou, dan moet ik uh, nog eens even nagaan Kom kijken. We we nog op terug. <laughs> uh, als ik lopen die uh, erbij uh, gaan... Maar in dit geval was dat Light by the Sea en Crimson Sugar heette... Uh, de titel van het uh, nummer. Dus, uh, maar goed, uh, er zijn zaken die besproken moeten worden. En heel even had ik weer het uh, gevoel van... er zal toch weer niet een voicemail aangaan. Hè. Maar ja, dat, het, het is een paar keer, uh, dat is al een keer eerder gebeurd. En uh, dat, is, dat is nooit leuk als dat dan op een gegeven moment... Een beetje onhandig. Is. Ook ja, ook dat is wel. een beetje onhandig. Maar goed, uh, de persoon in kwestie hebben we gelukkig aan de telefoon. Want het is Ralf Hezen, Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, Lemon is ook weer terug van weg geweest. Nou, zeg dat wel. Ja. Gelukkig na al die shit zeg. Ja, ja, uh, ja. Hoe, hoe, hoe zit jij eigenlijk dan uh, uh, thuis uh, naar al die persconferenties uh, te kijken? Uh, zoiets van, uh, dit mag niet, dat mag niet, houd dan maar gewoon je mond dicht en zeg dan inmiddels gewoon wat er wel mag, zoiets? Ja, ja, op een gegeven moment word je er natuurlijk helemaal moedeloos van. Uh, we hadden nog een beetje mazzel vorig jaar. Omdat we in de zomer nog even ergens op het terras uh, hebben kunnen spelen. Maar eigenlijk uh, ons laatste ding was uh, uh, eigenlijk net voor uh, net voor die hele lockdown. Ja, toen. En, en dat heeft te maken ook met onze nieuwe release. We speelden het voorprogramma van de stereo MC's. Dus dat was eigenlijk ons laatste dik. En toen na ja werd lockdown lockdown toen kon ik eventjes in de zomer op het terrasje staan maar ja. Uh, ja je kijkt naar die naar die naar die die die persconferenties en je wordt natuurlijk totaal moedeloos dat is uh, zeker het geval ja. dus uh, ja we zijn inmiddels uh, ja, een jaar verder hè, gewoon en, uh... En onze schatkist is totaal helemaal leeg. <laughs> ja, maar uh, uh, wat heb je in die tussentijd dan toch nog gedaan? Ga je dan toch uh, ga je dan maar iets doen? Nou, dat is dan weer het voordeel. Uh, uh, gelukkig zijn we tussen ons, maar we hebben nog stiekem wel hier of daar gerepeteerd. Nou, dat weet natuurlijk niemand. Ja. Maar uh, we hebben uh, intussen gewoon uh, acht nieuwe songs. En we gaan over twee weken studio in om die, om die songs op te nemen. En in de tussentijd hebben we natuurlijk uh, ja, nog eventjes één... Uh, een van onze songs die we ook hadden zitten, hebben we afgewerkt. Ja. Uh, en, die, uh, en ja, zoals je weet, is dat de reden waarom ik hier vandaag op bezoek ben. Ja, ja telefonisch dan wel te verstaan. Ja, dat, is. Dat telefonisch op bezoek. Is. Ja, uh, ja uh, ik ben uh, op een gegeven moment uh, met, uh, met jou ben ik, uh, begonnen. En Dat was ook weer door die hele, dat hele leuke programma op die zaterdagmiddag uh, bij Capelle. Uh, Zwaardvis, zo nee. ben ik aan jullie uh, gekomen. Love can Take Places. You love can take your places, ja. zo ben ik eraan gekomen. En uh, inmiddels zijn we alweer al weer twee singles uh, verder, uh, heb ik het Jeet. idee. Want uh, we hebben One Way Street, die hebben we vorig jaar hebben we die nog uh, ja. gedraaid. Ja. ja, ja. En tussendoor ja, dus had je nog wel een koffer ook, hè? Geloof ik toch, Ralf? Wat zeg je? je een koffer had je ook nog, met lemon. Ja, ja, dat is uh, stuck in de middel van, uh, van Steelers' Wiel hadden wij ja. gecoverd. En, en niet, niet omdat we een mooi nummer vonden, maar juist omdat we het niet zo'n mooi nummer vonden. <laughs> jullie gaven jullie daar je eigen draai aan uh, in dat opzicht? Precies, we ja. dachten nou, probeer. Uh, <laughs> ja, maar die One Way Street, die had ook nog een, een bepaalde lading. Dat had er iets over uh, van in, in een bubbel zitten. dat stond me nog bij van, uh, van dat nummer. En dat was eigenlijk best wel een uh, actuele song, omdat... Ieder uh, dan weer over uh, de sociale media en uh, eigenlijk dan maar éénrichtingsverkeer. Het is alleen maar zenden, zenden, zenden en niet ja. ontvangen, ontvangen, ontvangen. Dat, daar is, dat is een beetje de strekking ook uh, geloof ik van het lied. Ja, de, die song die was inderdaad, uh, nou actueel, maar die was inderdaad wel over bubble. En ja, en, uh, yeah, one way street is dat. Hè. Je leeft in je, in, je, in, je, in je eigen bubble, in inrichtingsverkeer en je luistert niet elkaar. Je komt elkaar niet tegen, je blijft alleen maar in je eigen vakje zitten. En uh, ja... Uh, I guess we never ever meet, uh, zeggen zingen we ergens, en dat is een beetje het idee, ja, ja, ja. ja. dat is al wat er gebeurt. Ja, van die nieuwe songs zit ook alweer wat, uh, ja, ik weet, niet, ik weet niet wie of wat, maar er is van die, een van de nieuwe songs die gaat over het hele uh, uh, virus, uh, conspiracy en weet ik veel wat Ach, allemaal, dus er zit ja. ook alweer wat actualiteit bij, die, ja. Uh, die, uh, ja, weet je, songs van over het leven natuurlijk, en uh, ja, dit is uh, wat het leven is, het leven is de laatste tijd allemaal dat soort dingen. Ja. Dus ja, een van die songs die gaat daarop. Ja. Nou, hoe zit het met jou Ralf? Behoor jij tot de, de, de aanhoos van de conspiracy theorieën, de, de, de, de, de, de complotdenkers? Of uh, ben jij toch uh, iemand die daar uh, wat anders over denkt? Nou laat ik zo zeggen, ik ben daar een beetje kritisch over, ja. dus die, uh, die nieuwe song heeft ook uh, nou, die, die, de titel is, uh, What Makes You Think Like That? En de volgende, volgende regeltext zegt how can you rhyme that shit? Ah. Dus dan voel je wel dat ik niet helemaal van de conspiracy ben. Dan denk je ja, hoe krijg je het uh, bij elkaar geredeneerd? Nee, ik ben er helemaal niet zo voor als ik heel eerlijk ben. Uh, ik, ieder, ieder, zijn eigen mening. En maar, maar ja, ik, ik heb en, en dat is precies wat ik in die song zeg. Ik probeer, ik heb geprobeerd voor mezelf op de een of andere manier te begrijpen, maar ik snap niet hoe mensen het daar ja uh, bedenken. Ja, dat is een beetje mijn mening. Ja, ja, ja uh, uh, mo uh, moeten wij eigenlijk uh, een beetje voorzichtig zijn met onze meningen, want uh, soms zijn er ook mensen die terughoudend zijn met meningen te verkondigen. Ja, nou, dat is een goede vraag, ja. vind ik, ik. Ik vind niet dat wij voorzichtig moeten zijn met mening. Ik vind wel dat je rekening moet houden met elkaar, maar je moet wel het lef hebben. En ik vind ook dat mensen moeten kunnen zeggen wat ze vinden. Weet je, ik bedoel, ik ben het ook niet eens met, die, met, met, de, met ja, hoe het, de, de ene noemt wappies en de andere noemt weet ik veel wat. Maar ja. ik ben het er niet mee eens. En, maar ik vind wel dat je dat je, je mening mag verkondigen. Alleen, uh, ja, iedereen moet wel luisteren. In ieder geval naar elkaar willen luisteren. Ja. Uh, en, en vervolgens, als je naar elkaar luistert... moet je in ieder geval ook in ieder geval proberen. En dat maakt ook wel... Ik, ik zou vertellen... Uh, ik wil niet alleen maar over die eerste ding praten. Kijk, op een gegeven moment uh, raakte raak ik in gesprek... met iemand die, uh, die, die totaal uh, daarin in zat. In, in die hoek. Ja. Hè? Down the rabbit hole, zeg ik een beetje. En, en toen heb ik gezegd... Ja jongens, we kunnen, we kunnen hier maanden over lullen. Maar zolang als jij ieder... Iedere bron die ik noem niet vertrouwd en iedere bron die jij noemt, kijk ik naar en dan zeg ik uh, ja wat is dit van bron, waar komt die vandaan. Ja, en ja, ja. en, en dan, dan kun je in de eeuwen lullen, maar dan kom je nergens. Dus, nee. dus je, je zult je moeite moeten doen om elkaar te begrijpen. Ik, ik, ik heb het echt geprobeerd en, en nee. zo gaat dus die tekst, gaat, uh, uh, I'm really trying hard, I try to understand, I try to catch the drift. But I can't make it work. I just can't make it work. Dus dat is een beetje het ding. Ik heb mijn best gedaan om het te begrijpen. En yeah, yeah. nou, als iedereen maar zijn best doet om elkaar te begrijpen, ja, dan hoop je toch dat je erg komt. Maar yeah. het is. Uh... Het is een weird world op ja, het moment. Uh, ja, raar, raar, raar. er zit toch uh, wel degelijk weer een, uh, een duidelijke lading over uh, in, de, in de nieuwe song die morgen be, uh, weer uh, te vinden zal zijn op verschillende platforms. Nee. Ja, nou, de nieuwe song die nu verschijnt is eigenlijk, ja, ik bedoel, het, het leven gaat natuurlijk over alles. en deze song gaat gewoon over liefde, Het ja, klinkt een beetje lullig, hmm. ja, maar ook dat is natuurlijk gewoon leven en dat gebeurt ook nog iedere dag. En de, en deze die, die nu is verschenen, die is eigenlijk vorige week donderdag. En hebben we gigantische leuke reviews gekregen. Echt heel stoer. Maar ja, je zou... iedereen die het wil weten, www.lemon.amsterdam. Dan kan je alle, alle reviews kijken. Maar echt uh, super. In Brazilië kregen we een review in, uh, in Australië. Staan we op een Spotify-lijst, weet ik het wat. En, en uh, in Engeland. En, en echt superleuke dingen. Maar deze gaat gewoon over, ja, die heet Shine On. Die gaat over, nou ja... In een van de interviews staat het ook, uh, Die gaat eigenlijk gewoon over dansen en, en, en uh, met, je, met je meisje op de voelen staan en, en, en dat gevoel hebben en, en, en ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook bij schreef, ja het kan zijn dat er wat, wat andere dingen waren die het gevoel versterkt hebben op die nacht. Ja, ja, ja. <laughs> dat is mogelijk. Ja. <laughs> maar het gaat, het gaat gewoon daarover en, en dat is net goed eten natuurlijk. Het is niet alleen maar... Uh, het is niet alleen maar uh, politiek en, uh, en actualiteit en, en, en social media en elkaar niet begrijpen. Je hebt ook gewoon uh, begrijpen en feesten hè? natuurlijk ja, ja. heel Ja, duidelijk. Uh, dus dat is eigenlijk waar het eigenlijk min of meer over gaat. Ja, en met name daar dat, dat is eigenlijk gewoon daar, daar gaat hij over. En shine on gaat gewoon over uh, ja, de, hij, de shine on en gaat over ja gewoon het, het, het open zijn en, en nou ja shine on schijnen. Gewoon laten je, je ziet een ander en je voelt gewoon ja, die connectie. En, en dat is ook in een van die interviews, zeg ik dat trouwens. In, in, in, uh, van die reviews hebben ze mij een keer gebeld. En, en daar zeg ik erg van, ja. Ze dus ja wat wil je eigenlijk met die muziek bereiken? Ik zei nou, eigenlijk wil ik natuurlijk met de muziek het liefst bereiken dat mensen zich verbonden voelen, connected voelen. Ja. Uh, dat is eigenlijk het, het liefste wat ik wil bereiken. Dat mensen even denken van, hé hey, we zijn allemaal uh, van hetzelfde clubje. Vind ik ook het... De kracht van muziek is is, en, en dat vind ik het ook verschilt met als je naar een voetbalwedstrijd gaat, dan heb je twee partijen, maar als je naar een, een popconcert gaat is iemand van dezelfde club, dat scheelt. Ja. Ja, dat, uh, dat uh, ge geestverwond, noemen we dat uh, met de manier. Ja, precies. En, en dat gevoel dat als je muziek, ook als je samen muziek maakt, jongen, nou ja, het, het, ja je voelt, ja je voelt je verbonden. Ja, ik zou bijna zeggen, want inderdaad. Uh, als een als een relatie dat klinkt klinkt heel heel watjesachtig. Maar als je muziek aan het maken bent, dan kan je echt verbonden worden. Kan je echt heel erg verbonden worden. En ook als je muziek maakt en als we ergens optreden. Hoor, het is goed dat je voelt gewoon de energie van mensen, als je lekker aan het spelen bent en je voelt dat het terugkomt van die mensen, dan, dan, dan, ja, dan krijg je iets ja, wat ik zeg verbonden, connected. Ja. Uh, uh, het, het zou zomaar uh, de komende tijd uh, wel die richting op uh, kunnen gaan, hè, als ik uh, dat allemaal ja, zou horen. Ja, dus uh, ja, ja. ik, ik ah, denk ja, dat ik het vind... alleen maar eerder uh, meer open gaat dan uh, Er dat staan het... er ook concerten gepland? Ja, dat is dan ook de vraag. Ja, ja, ja, ja daar zijn. Ja, gelukkig weer zeg. Eindelijk. Goeie vraag. Uh, <laughs> de, de, de exacte data staan op onze site. Er is er, is, er is er eentje in Beverwijk. We hebben er eentje in Arnhem en eentje in. Even kijken, in, uh, we hebben er vier staan, één in Duitsland, wat later in het jaar, ja, in Duitsland, september. Ja. Maar de uh, eerste zit, eerste zit uh, begin uh, juli, hier in Amsterdam. Ah. Dus uh, dat staat allemaal uh, te gebeuren. Die In Amsterdam mag ik niet precies het, uh, vertellen waar het is. In Beverwijk is uh, bij uh, Camille, superleuk. Ja. Uh, en ik denk dat het uh, nog buiten is bij Beverwijk. We hadden eigenlijk 5 mei alleen gepland bij Beverwijk buiten. Die is toen doorgescholden, want uh, ja, lockdown ging niet door. En toen werd het 19 mei, nog steeds lockdown. En nu is het dan uiteindelijk uh, augustus geworden dat we daar. Ja. Ja. Dus in ja, Beverwijk, eindelijk. ja, in Beverwijk zijn jullie dus te bewonderen in juli. Ja, nou, nee, in, in, in, in juli is naar Amsterdam en in Beverwijk is. Uh, augustus, jij zei het al, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Moet wel even en, en zoals je zegt joh, dus, in die zin is het wel zo uh, een, een soort van thema heeft, want we ropen allemaal en ik wij zijn beïnvloed door de Second Summer of Love hè, de muziek van begin jaren 90 dat, dat nou ja, dat, dat, dat de bands van rock met dance combineerden en dat er gewoon uh, nachtenlang werd gefeest en danst de Second Summer of Love, Stone Roses, Final Scream, Happy Mondays, uh, dat soort bands hebben toen. En, en, en iedereen heeft nu over de Third Summer of Love komt eraan, wat op zich best zou kunnen natuurlijk na... Al die shit die we gehad hebben, dat mensen inderdaad weer open worden en, en elkaar die uh, ja, nachten door blijven dansen en connected voelen. Ja, oh. zullen we hem dan maar gaan draaien shine on van, uh, van, jou, van jouw hand uh, onder andere? Ja, ik, ik vind het heel stoer want uh, de, deze is die eer die vorige was echt wat radiovriendelijker dan deze. Deze is echt een beetje uh, nou, ja, groovy, uh, meditatief, uh, uh, uh, psychedelisch zelfs. Ah. Dus ik vind het hartstikke stoer dat jullie hem willen draaien. Uh, Ga hem ook draaien nu. Dus hartstikke uh, dank. Hier is uh, Lemon met Shine On. Hey. Op een gegeven moment zat ik eens een keer naar de non stop programmering te luisteren van deze lokale omroep. En toen kwam dit in één keer voorbij. Ik denk, dit is toch ganna? Dat kan toch niet? Ik bedoelde, en op een gegeven moment ook gevraagd aan die jongens... van de techniek, uh, waar zit die single in? Ja, die hebben we in het systeem gepleurd. Nou, lekker dan. Uh, want ik had die hele single niet. Maar uh, ik ben hem gelukkig op jijbuis ben ik hem tegengekomen. Dus, uh, Kijk, altijd leuk. Ja, en, uh, en daar, uh, dan kan je dat op een uh, goede manier... Kan je dan een, een P3'tje van maken. En dan uh, heb je hem. Uh, Ghana met Holland The Wire. Want uh, daar hebben we het over. Daarvoor hoorde je Lemon met Shine On. Even over uh, de laatste gedraaide. Dus uh, Ghana heette uh, voluit Ghana van In uh, 2010 heb ik er ooit uh, mogen interviewen... voor uh, de grote prijs van Nederland. Want dat deed ze toen aan mee in die En het uh, gaat over... Haar uh, fascinatie eigenlijk ook uh, voor Leonard Cohen. En in 2018 is een idee ontstaan. Uh, toen zij in uh, Amerika en Canada reisde. Om uh, ja, zelf te ervaren van haar muzikale helden. en Leonard Cohen is één van die muzikale inspiratiebronnen. Uh, hoe meer ze daarin uh, verdiepte in het leven en het werk van deze Cohen. Hoe meer de interesse getrokken werd door de vrouwen die hij bezong. Wie waren Susanne? Wie waren... Marianne en Nancy. En wat vond Joni Mitchell van de nummers die hij over haar schreef? Nou, dat uh, zijn de vragen die Gannes zichzelf uh, gesteld hebben. En het wordt dus tijd om daar ja, een uh, muzikaal uh, ja, een muzikale weerslag uh, van te maken. Dus... Ja. Inmiddels uh, op voor de kunst is het te, te vinden. Um, dan is het uh, zo dat daar nu een bepaald bedrag bij... Uh, is 2500 euro's zijn er al binnengehaald. Zo, kijk. Nou, gaat de, de goede kant op. Ja, en 28 dagen heb je nog de tijd om uh, te storten. Uh, ik zou zeggen, als je een, een biertje of, uh, of een, uh, een lekker koel cool drankje... op het terras uh, kan bestellen, nou, dan kan je dit ook uh, gewoon... lijkt mij wel, denk ik. Um, toegekomen aan nog een primeur. Nog één? Ja. Man, het gaat weer lekker. Ja, ja, ja. De man is twee keer geweest bij ons, Colin Hoeven. En uh, het nummer uh, hoor je morgen uh, ook terug op de digitale platforms. En kan je het nummer uh, krijgen, en is hier op Spotify te beluisteren. Maar vanavond hier Waiting Him for the Morning. To melodies, from hummingbirds outside. The smell of fresh cut grass, The faintest hint of morning light. It's my eye. staring out the window at the world that's passing by. Just one more cup of coffee and it's time to step outside. Well, it's alright. Just as long as I can fake it. Cause I promised you I'll make Of a memory I'm trying to forget keeps me looking for a reason why. Outside, smell of fresh cut grass, the of morning light. It's my eyes. And I think I'm gonna make... Terug van weg geweest, deze Colin Hoeven met Him voor de Morning. Ja, Marcus, uh, dat is een tijdje terug dat we die man uh, hier hadden, dus uh, vorig jaar, of nee? Twee jaar terug, kwam twee met jaar een, uh, toen kwam je met, uh, met zijn nieuwe auto kwam hier. Ja, ik moet wel de goede schijf opzetten. Ja. ja, ik denk uh, twee jaar geleden. Ja, wel, ja, toen ja, oh, had hij net een nieuwe auto gekocht. Kon hij uh, mee, uh, mee. dat je dat detail dan weer onthoudt ja, dat hij ja, net maar, een nieuwe auto had gekocht. Ja, ja, maar zo is het wel. Ja, we zijn weer. Dat soort dingen onthoudt hij dan weer. Ja. ja. Ja, dat maar die hoe een liedje heet, dat, dat wist we je dan op Of dat hij schuifje open moet zetten. Dat zijn voor die dingen die, die dan... Eh, ja. Ja. Ja. We weten dat liedje ook weer, It Could Have been Me. Ja, ik zal ja. het uh, nog even <laughs> <een> keer zeggen. <laughs> het zit erop, uh, uh, mensen. Voor, te, deze ja? voor deze week. Voor deze week. En dan zeggen wij altijd in koor... Tot, tot volgende, volgende week. week! Maar volgende week ben ik er niet, dus ik zeg Ah ja, ja, niet. Nou, jij niet, wow. ah, waa, waa. Oh. Nou, misschien over twee weken kunnen we dit met z'n drieën nog een keer proberen. Ja, dan, dan nemen we ons best. Zullen we toch nog Echt even één keer... Nog even een keer uh... Nou, nee. Over twee weken. Dan, oh, nou, dan nou, Oké, okay. over twee weken. Dan nou, gaan we twee, over twee weken nog een poging wagen. Yep. Precies. Dankjewel voor je komst. Yes. En uh, we sluiten af met een uh, Haarlemse band. Ja, Haarlem. Ja, Kendolf en Desert Camel. En volgende week is Kai hier, de gast, de muzikale gast van Van, aan, uh, van doch!